2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Direct in vrijdagmiddag live Marie Jortsma over gemeenten die hun inwoners vragen meer zelf te doen en zelf te betalen als het om de zorg gaat. Nu eerst het NOS journaal Eva De Jong. Oud-neuroloog Jansen Steur zegt dat hij altijd heeft willen optreden in alle goedheid. Janse Steur zei dat voor de tuchtrechter in Zwolle... die vandaag de klachten van vijf oud-patiënten behandelt. De oud-neuroloog wordt ervan verdacht dat hij jarenlang... tientallen verkeerde diagnoses heeft gesteld en verkeerde behandelingen heeft gekozen. Voor de slachtoffers was het weerzien met de arts emotioneel, vertelt een van hen. Uh, de eerste tien minuten heb ik niet naar hem gekeken. Ja, je moet je verhaal, je moet alles er terughalen. En het liefde laat ik het allemaal achter me. Maar goed, je moet het terughalen en dan word ik emotioneel, want het is ook niet niks. Nadat een van de slachtoffers vanochtend aan het woord was geweest, bood Janser zijn excuses aan. Het Vaticaan had een wereldwijd onderzoek naar hoe de parochies denken... over gevoelige zaken als anticonceptie, scheidingen en het homohuwelijk. Paus Franciscus wil zich zo voorbereiden op een buitengewone synode... over het gezin volgend jaar oktober. Ook wil hij bereiken dat alle lagen van de katholieke kerk... invloed krijgen in het Vaticaan. Hij heeft de bisschoppen dan ook gevraagd de enquête... zo breed mogelijk te verspreiden. In de enquête wordt bijvoorbeeld gevraagd hoe priesters homokoppels bedaderen... en hoe de kerk reageert als een homoreligieus onderwijs wil krijgen. De autoverkoop is in oktober flink gestegen. Bijna 37.000 auto's gingen er van de hand. 10.000 meer dan oktober vorig jaar. Een stijging van 37 procent. Volgens de RAI en de BOVAG heeft de opleving weinig te maken... met een gestegen consumentenvertrouwen. Maar vooral met de versobering van de regels voor subsidie en bijtelling. Met name voor de zakelijke markt is het voordelig... om dit jaar nog snel een hybride of een auto met een stekker aan te schaffen... al dus de BOVAG. Daarom is het nog te vroeg voor de conclusie dat de autobranche aantrekt, zegt een woordvoerder. Op enig moment zal je zien dat uh, de uitgestelde aankopen gaan plaatsvinden, want uh, je, je kan niet eeuwig dachten Dat hebben we in 2009 ook gezien. Alleen de vraag is wanneer dat moment uh, daar zal zijn. Dat zal de, de komende maanden zullen we dat uitwijzen. De Franse schrijver Gérard de Villiers is overleden. Wereldwijd verkocht hij miljoenen spionageromans. De Villiers publiceerde 150 boeken in de SES-serie over de Amerikaanse CIA-agent Malco Lingen. In Nederland gaf Bruna de boeken uit in de Zwarte Beertjes-reeks. De gemiddelde oplage van de thrillers was 200.000. Gérard de Villiers was 83 jaar. Het treinverkeer van er naar Breda lag vanochtend enige tijd stil... vanwege een verdacht koffertje. Het koffertje werd gevonden bij het busstation voor het treinstation Breda. Een deel van het stationsgebied werd afgezet... en de explosieve opruimingsdienst deed onderzoek naar het koffertje... maar vond niets gevaarlijks. En tegen het middaguur gaf de politie de omgeving weer vrij. Het weer wisselvallig met vooral in het noordwesten en noorden buien en regen. Elders ook wat zon, het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden flinke regen. Morgen geruime tijd droog met soms wat zon. Verkeersinformatie van de ANWB, alleen de Geest. Het is al behoorlijk druk, er staat ruim 50 kilometer file. Ik noem de plaatsen waar u de meeste vertraging heeft. Dat is onder andere op de A2 van Eindhoven naar de Belgische grens... tussen Meersen en knoopend Europaplein, 6 kilometer... De A13 dan, Van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft-Noord en de Afritberg berkel een rode -Reis, 4 kilometer. Het is druk in de buurt van Rotterdam, er zijn allerlei ongelukken gebeurd. Op de A16 van Breda naar Rotterdam gebeurde een ongeluk bij knooppunt Terburgseplein. En dat leidt tot 7 kilometer file vanaf knooppunt Ridderkerk. Ook een ongeluk op de A20, hoek van Holland-Gouda. Daardoor tussen knooppunt Ketelplein en Rotterdam Centrum 5 kilometer. Bij Rotterdam is de linker rijstrook dicht. De andere kant op bij het Terbrechtseplein ook 4 kilometer file door een ongeluk. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. En in het zuiden van het land gebeurde een ongeluk op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen de afrit Hilvarenbeek en Oorschot staat inmiddels 9 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter via Den Bos rijden over de A65 en de A2. En zo direct schrijver Joost Zwageman over zijn levenslange liefde voor Amerika.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 Goedemiddag, welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Waar je van harte welkom bent om deze uitzending ook bij te wonen. Met vandaag Annemarie Jortsma over gemeenten die hun inwoners vragen... meer zelf te doen en meer zelf te betalen als het om de zorg gaat. Joost Zwageman over zijn levenslange liefde voor Amerika... Omid Merani, apotheker die verzekeraar Achmea voor de rechter gaat slepen. Rubrieken van Barbara Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Veel satire en veel live muziek. Dit keer Chris Berry en Perquisite. wasn't gonna be It's a battlefield of whispering bell. Miss Barry en Perquisite verzorgen alle live muziek in deze uitzending. Als je langskomt kun je ze zien, maar ook als je gaat naar vrijdagmiddaglife.afro.nl. ook uh, mogelijk op uw tablet of uw smartphone kun je ook deze uitzending Volgen via de webcam. Reageren mag natuurlijk ook. Geef je mening. Twitter ons. Hashtag AfroVML. Joost Zwageman had als tiener niemand om zijn enorme fascinatie voor de Amerikaanse kunst en cultuur mee te delen. In zijn eentje bracht hij uren leesend door op zijn kamer. om zich te laten betoveren door All Things American, zoals hij dat zelf noemt. Die tijden zijn voorbij. Inmiddels is hij bijna 50 jaar. en hij maakt zijn kennis wereldkundig. Hij schreef maar liefst 1200 pagina stellend boek Americana uh, getiteld. Welkom, Joost. Hallo. Uh, naast jou, uh, Omid Marani, apotheker. Uh, bekend met het werk van Joost? Nee, helemaal niet. Helemaal niet <laughs> zelfs. Nou, dan is dit meteen een hele goede introductie. Heel zinvolle middag, <laughs> bedoel ik. Want dit is Joost Zwageman, wat hier ligt. Ja... Um, dit is de weerslag van, van een levenslange liefde... voor uh, de Amerikaanse kunst, literatuur, fotografie, muziek. Um, het is mijn eigen Amerika. Hè. Het is niet een politiek verhaal. Het is het uh, verhaal van kunstenaars, van Andy Warhol, van Hemingway. Het is een romantische afdaling in de wereld van de kunst en cultuur... uit dat land vanaf ja, 1880 tot nu. Ja, een persoonlijke keuze. Dus we leren niet alleen Amerika door jouw ogen kennen, maar ook jouzelf. Indirect misschien wel. Kijk, mijn eerste grote leesliefde was De Avonden van Gerard Reven. En de aanleiding van dat boek kwam ik op het spoor, ik was 15 van The Catcher in the Rye, van J.D. Salinger. Ook over een jonge man die zich onbehagelijk voelt in het leven... maar dan niet op een sarcastische, een uh, beetje nihilistische manier... à la Gerard Reven, maar met een enorme vitale inslag. En Holden Caulfield, de hoofdfiguur van Salinger's Catcher in the Rye... is een 14-jarige jongen die de wereld van de volwassenen... phony vindt, nep, hypocriet, en zo wil hij nooit worden. En dat vond ik zo'n ongelooflijk, ho hoogromantisch en ontroerend verhaal... dat dat boek mij op het spoor bracht van tientallen andere boeken, uh, schilderijen, films. Het hele vitalistische levensgevoel van de Amerikaanse cultuur... zit in dat boek, maar zit in oneindig veel meer kunst. Want dat uitingen. verschil zeg maar, wat je nu aangeeft he, tussen de avonden ja. en Catcher in the Rye... dat zit eigenlijk breed... Nou, in, in de Catcher in the Rye zoekt, men naar een, zoekt die jongen naar een soort heilige staat van onschuld. Waar de Amerikaans zo, toch wel door geobsedeerd is. He? De puurheid, de onschuld. Uh, Jackson Pollock, de schilder, die zei over zichzelf... I am... Nature. toen hem gevraagd werd waarom hij niet meer naar de natuur schilderde... maar abstract was gaan schilderen. Moet je je voorstellen dat een kunstenaar dat hier zegt... ik ben de natuur, dan zeggen wij... toontje lager graad." Hij zou weggehond worden. We zouden, zouden hem weglachen, wij ja. moeten hier gewoon doen. Maar dat maar dat is, wat, wat jou juist zo aanspreekt... Ja, die grote greep, de greep naar het allerhoogste... on the road van Jack Kerouac. Um, met z'n tweeën in een auto... dwars door Amerika heen en dan eigenlijk doorgaan tot aan de sterren, zal ik maar zeggen. En dat was wat jou als tiener, als 14-15-jarige in ja. Alkmaar, zo'n ja, welke ik hoefplan, geloof ik? ik klopt. He? Dat klopt. Woonde ja. Ik woonde aan de rand van... De suburbs? Uh, de, uh, ik woonde aan de rand van Alkmaar, in een soort de Noorderlingen-achtige nieuwbouwwijk van Alex van Warmedam. Een nieuwbouwwijk midden in het niets, overal opgespoten zand en braakliggend land. En het was geweldig om als jongetje te spelen met, met vriendjes, maar tegelijkertijd was het ook een mooie plek om een heel eigen wereld te creëren. En die wereld bestond dan uit wat je al zei All Things American. Later las ik dat er een jongeman was, echt veel later een paar jaar geleden, dat, er een jongen, dat het overal ter wereld bestaat. Er was een jongeman in de jaren 50 in Bromley een buitenwijk van Londen die ook helemaal gek was van Amerika. En die eigenlijk net zo leefde als ik. Die ook op zoek ging naar schilderijen, kunst boeken, muziek. En het was uh, uh, de latere David Bowie zou ik maar zeggen. Die er zijn minder hadden. om je mee... Uh, nou ja, dat uh, was David Bowie. Te ja. je gedaan in zijn jonge jaren, dan mag ik er ook wel vooruit komen. Maar jij zegt, want er was toen eigenlijk niemand om die fascinatie mee te delen. Maar het nee. was ook de jaren zestig tijd. Van, wat is het? Niet alleen, hoor. Ik, ik ben van 63. Dus dat is van maar dan had je net 70, Woodstock en, en, en Easy Rider. Eind, joh, eind jaren 70, dat was de tijd van. Eind jaren 70. Eind jaren, ja, ja, ja, ja. 63. Dus dat ja. is de tijd die van. Die waren toen al wel geweest. geweest die, die, die, de Woodstock ken ik alleen van horen zeggen. Maar het is ook heel leuk. Want uh, heel veel dingen hier in dit boek. Ja, die, die, die zijn uit het verleden. Die ken ik van horen zeggen uit, boek, uit, uit boeken en films... In de film van Woody Allen, Midnight in Paris... maakt de hoofdfiguur, die helemaal dweept naar Parijs... reisjes door de tijd naar het Parijs van 1920. Want dat, daar had hij gewoond willen hebben, in die tijd. Nou, zo maak ik in mijn uh, Americana... reisjes door de tijd naar het Amerika van de jaren 20, 30 of jaren 60. Ik doe net alsof ik erbij was met The Factory van Annie Warhol, En ik schrijf hopelijk meeslepend over die tijd... en de avonturen van kunstenaars uit ja, die jaren. Het is, de, de, laten we zeggen, het, het grijpen naar het hoog. Hè, dat is wat ja. je mooi vindt, dat is wat je fascineert. Maar je zegt ook uh, datzelfde, die eist tot, tot welslagen, succes... die wordt ook bijna tyranniek opgelegd in hetzelfde land. Er zit natuurlijk een hele grote tragiek in het ophemelen van kunstenaars... die naar het allerhoogste rijken. Want in dat, dat, dat, die, dat rijken naar het allerhoogste vallen ze ook heel vaak. Uh, Amerika de eigen helden en heldinnen op, zou je veel kunnen Veel talent zeggen. ging er ook aan ten onder, Veel toch? talent ging er aan ten onder. Ja. Ik noemde net al Jackson Pollock. Jong gestorven, veel te veel gedronken. reed tegen een boma met in zijn auto twee jonge vrouwen... van wie er eentje het overleefde. Maar denk aan Elvis Presley. Denk aan Marilyn Monroe. Denk aan James Dean. Denk ook aan Sylvia Plath, de dichteres. Zij pleegt op jonge leeftijd zelfmoord. Het lijkt wel alsof de druk van de roem... alsof de... Uh, voor een heleboel schrijvers en kunstenaars... dermate zwaar is... dat ze ofwel heel eigenaardig en... Excentriek worden, zie Michael Jackson. Ja. Ofwel een vroege doodsterf, Toch en dan, vind je het mooi. en dan een zelfverkozen dood. Ja, dus de, uh, de, de spanning tussen de verering in Amerika van hun helden en de manier waarop diezelfde verering vaak tegen de levens van die helden zich keert, ja, die tragiek, die vind ik enorm fascinerend. Is het met jou liefde, kun je zeggen, voor, voor alles wat eigenlijk ongeveer met Amerika te maken heeft. Ook, uh, heb, heb je dan ook minder oog voor de kritische kanten? Nou, kijk, als ik naar Amerika toe ga, dan zie ik dat mijn Amerika, het Amerika van, van, van de grootste kunstenaars, dat dat natuurlijk een gedroomd Amerika is. Want dan zie je het, het, het echte Amerika. En dat bestaat, laat ik het zo zeggen, dat is een heel onnuchterend land. Waar inderdaad 1% van de mensheid 99% van het kapitaal in handen heeft. Over dat Amerika schrijf ik niet. Ik schrijf over het Amerika van de genieën die ik bewonder. Het Amerika in jouw verbeelding is mooier dan het werkelijke Amerika. Dat is absoluut het geval. Het Amerika, Kijk, ik wil, laat ik het zo zeggen, het is ontnuchterend... om dat, dat, dat, dat gedroomde Amerika te verlaten. Maar als ik in dat werkelijke Amerika kom... dan besef ik eens te meer dat, dat, dat die droomwens van mij... Om, de droomwens zou het zijn om in New York te lopen... En dan daar te zien hoe Ernest Hemingway heeft geleefd. Of hoe Willem de Koning aankwam. Onze Willem de Koning uit Nederland. Schilder, ja. Hoe die na de Tweede Wereldoorlog aankwam als berooide man En die vanuit het niets eigenlijk een groot kunstenaar werd. Dat is toch geweldig om mee te maken. Kan ik helaas niet. Ik kan er alleen hopelijk zo mooi mogelijk over vertellen. Je noemde, overigens, is dat ook de reden, het feit dat je ook wel ziet als je daar bent. Hè, dat niet alles precies past in die droom. Dat je bijvoorbeeld de politiek eigenlijk in dit toch hele dikke werk buiten beschouwing laat. Ja, kijk, de politiek, dat hoort dan weer in andere boeken. Um, ik wil niet de mensen vervelen met allerlei praatjes over de politiek. Want daar heeft iedereen wel een mening over. Ja, maar je vindt maar... wel dat schrijvers zich toch uh, met het werkelijk leven... En dus ook dat de politiek... Ook. En waarom zou ik dan nog eens een keer daar mijn eigen mening over geven? Het mooie is dat heel veel schrijvers in Amerika... en dat doen eigenlijk veel minder schrijvers in Nederland... schrijven op de huid van de tijd. Ze willen niet alleen een universeel drama neerzetten... maar ook laten zien hoe het is om in hun tijd, in hun samenleving te leven. Philip Roth bijvoorbeeld. Die heeft geweldige romans geschreven over het hedendaagse Amerika en ook de buitennissigheden vaak in die samenleving. I Married the Communist gaat over de tijd dat Amerika als een bezetene op jacht was in die samenleving naar mensen met mogelijke communistische sympathieën en dat monden uit in een echte heksenjacht. Dus indirect zit nacht... het wel degelijk ook indirect in. Indirect er natuurlijk heel veel politiek in uh, uh, Americana. Alleen ik beleef het mee. Door middel van de mensen over wie ik schrijf, zo moet je het zien. En die warral, je noemde zijn naam al, uh, ja, dat is eigenlijk misschien wel de, de, de man van of degene van de Amerikaanse kunstenaars die het meest fascineert. Nou, hij komt heel vaak aan bod, omdat hij eigenlijk in alles de Amerikaanse droom belichaamt. Zijn ouders waren uh, arme immigranten uit Slowakije. Ze kwamen naar Amerika en zijn vader werd uh, arbeider in Pittsburgh. Ze kregen drie kinderen. En de drie kinderen Warhol uh, gingen er s'avonds op uit. Want vader was ook een lompenhandelaar. Dus die jongetjes trokken erop uit om lompen op te halen. En er was zo'n hele vrijele jonge jongen die eigenlijk helemaal niet de auto kon besturen. En die dacht misschien val ik wel op man in plaats van vrouw. Homoseksuele jonge man in dat stoere uh, staalstadje uh, Pittsburgh. Wist de overstap te maken naar New York. Ging daar reclametekeningen maken. Maar zag daar ineens die mensen. American Dream voor ogen. En hij probeerde die American Dream in zijn kunst te zetten door, en dat is het wonderlijke, alledaagse voorwerpen... ineens op, het, op de sokkel van de kunstwerken te plaatsen. Dus een dollarbiljet schilderen. Of een print van Marilyn Monroe. Nou, dat was nog nooit vertoond in die tijd. Nu kennen we die prenten allemaal. Maar in de jaren zestig was dat ongekend en ongehoord. En de toenmalige kunstenaars reageerden bij wijze van spreken op Andy Warhol. Zoals destijds Ad Melkert op Pink Fortuyn reageerde. <lacht> uh, daar schud je geen handen mee. Nee, dus de ja. abstracte kunstenaars die vonden Andy Warhol de belichaming... Van maar het banale, die moest je absoluut negeren. En juist deze jonge man wist heel Amerika... eigenlijk in de greep te krijgen met die hele eenvoudige pop-art-kunst... die nu wereldwijd bekend is. Ja, dat is die American dream come true. Dat bij elkaar brengen, zou je kunnen zeggen, van hoge en lage cultuur. Dat is iets ook typisch Amerikaans. Dat is typisch Amerikaans. Heel veel non-fictie schrijvers schrijven heel meeslepend over... en uh, de, de toch wel ingewikkelde kunstwerken van. ik noem een kunstenaar George Bellows. aan het begin van de 20e eeuw. maar ook over de massacultuur. Ook over Michael Jackson of Madonna. Dat doen niet veel schrijvers in Nederland. Maar en zijn toch iets Calvinistischer? Uh... Ja, je moet eigenlijk met dezelfde wapenuitrusting. van de romanschrijver. zeg maar met hetzelfde stijlgevoel kunnen schrijven. over de abstracte kunst van een elitaire kunstenaar. en tegelijkertijd over de fascinatie. die de muziek van Michael Jackson uh, wist over te brengen. bij miljoenen. De mensen. Dat probeer ik. Ik ja. probeer eigenlijk niets uit te sluiten van mijn nieuwsgierigheid en belangstelling. 1200 pagina's, maar liefst heb je verzameld. Het is voor een deel werk dat verschenen is... voor een deel ook nieuw werk, begrepen. Het is uh, eigenlijk de weerslag van 25 jaar lang schrijven over Amerika. En tot mijn schrik bleek ik iets van 400 tot 500 stukken te hebben geschreven. Ik heb een hele strenge selectie gemaakt... want ik kan de mensen natuurlijk niet martelen met 3 à 4000 pagina's. Dus ik heb een selectie gemaakt... en ik heb een aantal nieuwe stukken toegevoegd... in de hoop dat het een compleet beeld geeft van 1880 tot nu. En nu, het volgende boek? Uh, heel wat anders. Gedichtenbundel, roman... Uh, dit. Dit, dit ongelofelijke boek van 1200 bladzijden schrijf je maar één keer in je leven. Omid Marani, dit horende, uh, ga je aan de slag met dit werk? Of? Um, dit weekend heb ik niet zoveel. Eerst maar even een dus. dunner boekje <laughs> van Joost. <Even> twintig weekends. <laughs> dan, uh... Hij heeft ook dunnere boeken geschreven. Goed, het ligt in de winkel. Uh, het uit twee delen bestaande uh, Americana. Nog even de titel. Want het is ook een, een muziekstijl. Ja, he, het is man? ook een muziekstijl. Maar oorspronkelijk betekent het dus volgens de Amerikaanse woordenboek... All Things American. Dus dacht ik, nou dan mag ik dat wel gebruiken. Omzwerving in de Amerikaanse cultuur. Een vlag die de lading dekt. Joost Wagerman, nogmaals, dankjewel. Zo direct uh, gaan we praten met Omid Marani... Je mag applaudisseren, graag veel. Maar eerst gaan wij luisteren naar Chris Berry en Pequistert: 1, 2, 3, 4. Barry en de met Hitchhike. Vind je het mooi? Laat ons weten waarom. Mail ons eventjes op vrijdagmiddag live at of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Want dan kun je kaartjes winnen voor hun show in Tiffoli in de Helling op 13 december. Zorgverzekeraar Achmea dwingt apothekers om medicijnen onder de kostprijs te verkopen. Daardoor maken zij verlies, dat zeggen de apothekers. Een twintigtal die om die reden een kort geding hebben aangespannen tegen de zorgverzekeraar. Een van die apothekers is Omid Marani van Apotheek Ganshoeven hier in Amsterdam. Eh, meneer Marani, wat, wat is precies het probleem om te beginnen? Het is een uh, ingewikkeld uh, probleem. Uh, dus ik zal het proberen heel simpel uit te leggen. Want anders zitten we hier nog uren. Uh, het gaat erom in 2012. Heeft Agmea naast de landelijke prijzenlijst van de medicijnen. Die door, uh, door de overheid en de fabrikanten worden samengesteld. Uh, heeft ze een eigen prij prijslijst gestart. Nou, en die is gebaseerd op een prijslijst van oktober 2011. Dus eigenlijk een historische prijs. In het verleden is een... Prijs vastgesteld en dat houden ze aan. Als de prijs de komende twee jaar, dus 2012 en 2013, stijgt. dan betaalt de apotheker het verschil mee. Dus dat betekent dan betaal ik uit eigen zak. Mee mee als het, het duurder wordt, moet u het geen duur, ja, duurige, duurige deel zeg maar, bijleggen. Gewoon dokker dus, inderdaad. Ja. Um, maar als het, uh, de prijs zakt ten opzichte van oktober 2011... dan betaalt de patiënt dat. Want de patiënt betaalt nog steeds de prijs van 2011 in zijn eigen risico. Dan dus wordt die prijs niet verlaagd. Dan wordt die niet verlaagd. Dat wordt twee keer per jaar gedaan. Dus na uh, zes maanden wordt de prijs wel uiteindelijk verlaagd. Maar die zes maanden lang betaalt de patiënt te veel eigenlijk. Dan denk ik, in deze tijd is dat niet oké okay, dat je het op die manier doet. En aan de andere kant is het niet oké... Okay, dat je een zorgverlener, een professional, laat meebetalen en een zorg aan iemand waar die niks aan kan doen. Dus en de apotheek betaalt te veel als, het, als, als de prijs duurder wordt. Ja. En, en wij, de patiënten, betalen, betalen te we. veel als die prijs naar beneden ja, gaat. Dus Waarom doet Achmed dat? Nou ja, dus, kijk, het is een verzekeraar en ze gaan. Het is een schadeverzekeraar dat, op dat uh, gebied. En die zeggen dan op die manier is voor mij. Heel helder, wat de komende twee, twee jaar de prijs laatste is. Ja, is en ook ze... de schade is. Ja. En dan kunnen ze daarop hun winst, maar ook een uh, premies op afstellen. Om, om wat voor medicijnen gaat dat? Veel gebruikte medicijnen? Uh, in principe kunnen alle medicijnen kunnen de prijs omhoog en omlaag. Dus daar, daar kan je van tevoren geen uitspraak over doen. Uh, in de, kijk, het geval gaat om dure medicijnen, waar de prijs omhoog gaat. Met 5 of 10 euro, dat per pakje is al heel veel. Zoals bij bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld, heel is dat gebeurd. Nou, daar hebben we met Achmea erover gesproken. En die hebben dat uiteindelijk ook toegegeven dat dat niet kan. Want dan verliezen heel veel apothekers daar geld op. Dat hebben ze dus terug, uh, teruggesteld naar hetzelfde prijs als ze uh, op dit moment is. Yeah. Maar dus dat, dat gebeurt is opgelost... nog steeds met andere medicijnen ook. En dat is vooral met medicijnen voor kanker en dergelijke, dure medicatie. Nou, dan gaat de fabrikant met 10, 20 euro omhoog, soms met 300 euro. En dan betalen wij gewoon mee. Hoeveel kost dat een apotheker per jaar? Nou, het verschilt natuurlijk per apotheek van welke patiënt je hebt, maar het kan tot 20.000 euro per jaar schelen. Zo. En aan de andere kant is de vraag... hoeveel betalen de patiënten nu op dit moment? En Achmea is natuurlijk... Ja, mensen kennen Achmea misschien niet goed... maar je moet bedenken aan FBTO, AGES, Zilveren Kruis... dat soort... Uh, Heel veel mensen zijn al, daarbij verzekerd. 4 miljoen ja. Maar nou sluit u contracten he, met zo'n verzekeraar. U ja. kunt toch ook zeggen... nou ja, dan sluiten we geen contract? Nee, dat, dat kan helaas nog niet. Want we, het wordt eenzijdig neergelegd. Als je niet tekent... dan heb je ook die patiënten van Achmea niet. En dat betekent in Amsterdam... voor 60, 70 procent van al je patiënten. Dan kun je meteen de tent wel sluiten, ongeveer. Dat bedoel ik, ja, ja, en ja. Dat is een een beetje raar. Dus dus blijkbaar geen sprake. En wat, wat u zegt dat u, u als apotheker moet, moet erop inleveren. Maar je zou nog kunnen denken als patiënt... Nou, dat is gunstig voor mij, want het wordt goedkoper. Ja. Maar, maar dat is ook niet het geval. Nee, kant, ja. Dus er zijn gewoon op dit moment de afgelopen twee jaar... patiënten die nu bij AGES, uh, FBTO en dat soort dingen verzekerd zijn... alle Achmea-concerns... die hebben zonder dat ze het wisten... teveel betaald hun eigen risico. En dat, en dat wordt niet verteld. En gaat want, dat ook om veelgebruikte medicijnen? Ja. ja. Zoals? Nou ja, bijvoorbeeld laatst is een middel tegen, tegen um, misselijkheid na chemotherapie. Nou ja, dat was een, dat, dat was een, een casus in het, in het gooien. Wat iemand 200 euro betaalde voor iets wat 40 euro waard is. 200 ja. euro voor een medicijn dat 40 euro ja. zou moeten kosten? Ja. Dus als je, stel dat je bij AGES verzekerd was, kost je het jou 200. Was je bij een andere verzekering, kost je ze 40 euro. Dat kan niet in Nederland, want we hebben één prijslijst naar mijn mening. Die we wil met z'n allen vaststellen, waarom hou je je daar niet aan? Ja, terwijl we hebben een reactie ook aan een gemeente gevraagd. Die hebben inderdaad gezegd dat ze bijvoorbeeld die HIV-medicijnen... dat hebben ze alweer bijgesteld, ja. daar geven ze u gelijk in. Maar verder zeggen ze, het is helemaal geen structureel probleem. En wij doen het juist voor de klant om de, om de prijs zo laag mogelijk te houden. Ja, dat, dat is zo. En als de prijzen stijgen inderdaad, dat klopt... dan houden ze dat laag, maar dat het slaat nergens op dat ze die risico bij ons inleggen. Al die jaren is er een prijslijst ontstaan. Dan moet je het ook niet negeren. Uh, en aan de andere kant is het ook raar... dat ze een patiënt dan aan de andere kant ook straffen. Als de prijs daalt. Nou, dan moet je toch juist belonen. Het feit dat de patiënt een medicijn krijgt die goedkoper is. Dan ga je toch niet hoger in... Uh... Dat je als patiënt ook minder hoeft te betalen. Ja. Maar waar gaat het toe leiden uh, dat u als apotheker... dan op heel veel medicijnen geld moet toeleggen? Gaat u dan op een gegeven moment zeggen... Uh, nou ja, dus ga ik die medicijnen niet meer leveren? Nou, kijk, Ik ben een zorgverlener. Ik, ik heb een Professie en ik moet, gewoon, ik moet die zorgplicht uitvoeren. Dat vind ik ook en dat wil ik ook doen. Maar als jij binnenkomt naar mij en je zegt... ik heb een recept en ik zie gewoon wat voor middel het is... en ik denk, shit dan ga ik echt 200 euro op verliezen. dan heb ik liever dat je weggaat. Maar ja, dat doe ik ook niet. Maar ik kan ook, het kan zijn dat ik het zo moeilijk heb, financieel, dat ik zeg... nee, ik heb dit middel echt niet, ik moet maar even naar mijn collega toe. En die collega zegt hetzelfde. En dan zit jij met je recept. Dan je het kastje naar de muur gestuurd. Ja, als omdat patiënt. jij als verzekering een uh, AGIS of uh, FPTO eigenlijk hebt. Geldt dit alleen voor Amsterdamse apothekers? Nee, dat geldt landelijk. Maar vooral in deze regio, omdat Achmea hier uh, dominant is. Uh, in Utrecht, uh, ook in het Gooi. En ook in het noorden van het land, ja, daar, daar geldt het meeste van. Ja, en, en onderhandelen helpt blijkbaar niet want u stapt naar de rechter. We hebben anderhalf jaar met hun gesproken. We hebben gezegd, stel die nou gaan gelijk aan de prijslijst wat in Nederland is... door iedereen gehanteerd wordt. Waarom doe je dat niet? Nee, ze hebben een eigen reden, want dan kunnen ze zo ongeveer tot 30 miljoen euro mee verdienen... Uh, Waarom doen jullie dat niet? Nee, dat wilden ze toch niet? En dan hebben we gezegd, na nou, voor het zomer hebben we gezegd... dan gaan we toch een uh, kort geding uh, aanspannen. En we zijn dus nu, uh, pas 6 november, hebben wij dan uh, een zitting. Ja, Achmea ziet dat met vertrouwen tegemoet, lieten ze weten. Ja, dat uh, is een verzekeraar, hè? Maar ja, nou ja, we gaan kijken wat, wat de rechter gaat besluiten. Uh, dank in ieder geval uh, voor de uitleg. Uh, Omid Marani van de Amsterdamse Apothekers. Zo direct, Annemarie marie Ma, Maar nu eerst het NOS-journaal About Jong. Dit is Radio 1. E. Oud-neuroloog Janssen Steur zegt dat hij altijd heeft willen optreden in alle goedheid. Hij zei dat voor de tuchtrechter in Zwolle die vandaag de klachten van vijf oud-patiënten behandelt. Janssen Steur wordt ervan verdacht dat hij jarenlang tientallen verkeerde diagnoses heeft gesteld en verkeerde behandelingen heeft gekozen. De gemeente Rotterdam investeert 330 miljoen euro... in de omgeving van winkelcentrum Zuidplein en evenementen al Ahoy. Ahoy wordt uitgebreid en er komt een nieuw zwembad... en een gebouw met een bibliotheek en een theater. De herinrichting duurt 20 jaar. De gemeente hoopt dat Rotterdam-Zuid aantrekkelijker wordt... voor bewoners en voor bezoekers. Het Vaticaan houdt een wereldwijd onderzoek naar hoe de parochies denken... over gevoelige zaken als anticonceptie, scheidingen en het homohuwelijk.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 Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. En goedemiddag. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Zo direct. Annemarie Jorretsma, burgemeester van Almere. Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Over waarom als het om de zorg gaat. Wij niet alleen meer zelf zullen moeten doen. Maar wellicht ook meer zelf moeten gaan betalen. Maar eerst. De rubriek over euthanasie. Minister Schippers wil een commissie van wijze laten onderzoeken... of de regels voor energie kunnen worden verruimd. De ChristenUnie en de SGP zijn hier ongerust over. En bij ons in de studio twee ouderen. Beide lid van de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie... die daarop willen reageren. Mevrouw en meneer Dooyeweert. U bent beide 80, dat zou je niet zeggen. Bij u, mevrouw Dooyeweert. U ziet er nog geweldig uit voor uw leeftijd. Jeugdig. Ja, dank u. Dat zeggen ze wel meer. Ja. En u bent samen voor hoe lang? 55 jaar. Ja, Zo. 55 jaar en ja. naar volle tevredenheid. Ja? Ja, ja. ja zeker. En, en meneer van Dooyeweert, ja, u oogt wat ouder. Nou, misschien heb ik wat wilder. Geleefd of zo. Hè? Dat ook... Goed, goed, goed. Autonomatie, een, een serieuze zaak. Ja. Uh, daar bent u beide voor. Waarom is dat? Het uh, lijkt mij uh, vreselijk hè, dat als je geen zin meer hebt om te leven... Hè, omdat ja. je oud bent mm -hmm. of ziek ja. of je bent er gewoon klaar mee... dat je dan niet mag sterven. Hè? Ja. Bij ieder leven hoort een waardig einde. Ja, en, en u meneer Dooyewiert? Nou, ik ben het daar helemaal weer eens. Maar het moet ja. toch ook niet zo zijn dat het te gemakkelijk gemaakt wordt? Hè? Dat kan ook gevaarlijk zijn, vindt u dat ja. ook meneer Dooyewiert? Uh, ja, nee, zeker. Ja. Je moet die regels natuurlijk niet te veel gaan oprekken, hè, zoals mevrouw Schippers nu wil. Inderdaad, het blijft toch een zaak die je steeds weer heel zorgvuldig moet bekijken. Mm -hmm, zonder dat je mensen die het echt willen, te veel gaat tegenwerken. En hoe bedoelt u dat? Nou, als ik niks meer kan, dan wil ik er een eind aan. Ja, en nu ook, meneer Dooyewicht? Ja, uiteraard. Ja, absoluut. Als u nog wilsbekwaam bent? Als hij niks meer kan, ja. dan wil ik er ook wel een end aan bij hem... Oh. omdat ik weet dat hij dat dan zou willen. En dat bepaalt u dat op, op dat moment, als hij het niet meer kan? Min of meer, ja. Ik zou het niet prettig vinden als hij nog leeft... Hè? terwijl hij eigenlijk dood zou willen... Ja, maar, maar, maar ook als ik niks meer kan... dan wil ik niet per se dood, natuurlijk. M mevrouw, wanneer zou je eigenlijk vinden... dat er euthanasie op uw man zou moeten worden gepleegd? Uh, ik denk als hij ziek en zwak is. Ja. Hè? Als hij nauwelijks te herkennen is... vergeleken oh. met wie hij vroeger was. Ja, maar ik zou, ik zou zelf dan niet zo gauw dood willen, hoor. Nee, nu niet. Nee. Maar dan misschien wel, denk ik. Uh, dat weet je natuurlijk nooit op ja. moment. Kijk, het is nu al zo nee. dat hij veel morst... en alles uit zijn handen laat vallen... He? Ik nou, moet nu ja. al heel veel schoonmaken door hem. Ja. Dus als dat maar steeds maar erger en erger wordt... Nou, dat valt toch wel mee. Nou, ik, ik, ik moet dat zelf wow. ook op kunnen brengen allemaal. He? Die hele verzorging. Maar dan kunt u ja. ook hulp van nemen. Ja. Ja, ja, ja, maar dan heb je steeds mensen in je huis. Dat is ook nee. niet ja. echt plezierig. Nee. Nee. nee, als hij helemaal niet meer schoon is op zichzelf... Ja. Ja. Maar dan komt de Nee, hier. Nee, nee, nee. nee. nee. maar nee. voor hemzelf is dat ook heel... Heel vervelend, hoor. Nou ja, maar kijk, mij maakt het niet zo uit. Ik ben van mezelf niet zo netjes. Als het eten me nog maar smaakt, hè. Dat ik nog een beetje van de dingen kan genieten. Ja, ja. Nou, je He? gaat wel steeds meer kwijlen oh, ja. en gliederen, hoor. Gisteren oh, nog, toen Johan bij ons af. Maar, wacht nou eens heel even. Greet, waar, waar ben jij nu eigenlijk mee bezig? Vind jij dat dan echt zo erg? Oh. Ach, ik, ik geneerde me een beetje voor Johan. Oh ja. ja. ja. Dus jij, jij zou eigenlijk liever willen dat ik helemaal niet meer aan tafel zat. Nee, nee, ben je uh, nou, al. meneer en mevrouw, Nee, maar... Greta, heel even wachten hoor. Greta, jij vindt het niet meer plezierig met mij. Jij wil van mij af. Hé, Leo. Nee, da, nou, dan kan je het huis ook precies zo maken zoals je altijd wil. Doe nou, niet zo raar. En dan kan je met Johan. Nee. Ja, ja. Nee, ja wel. Nee. Jij wilt verder met Johan en je wilt nee. mij dood. En nu nee. begrijp ik het helemaal. En dat heb ik nou nooit doorgehad. Dat, eh, vreselijk vervelend. uit een maar reet. Maar Zek je bent ben nu toch nog goed? Nou, ja, ik Je kan. kan nog alles. Nee, zeker, ja. Waarom zou ik je nu dood willen? Nee, maar reet, straks wil jij mij dood. Je weet nooit wat de toekomst brengt. Een uh, rotswijf, jij wil mij dood. Stik er maar hey, nog Leo, toen nou. Ach, kreet, na al die jaren. Au, hoer. Nou, hij, hij, hij, hij hoeft van mij nu niet dood. Marjan Luif, Henry van Loon en Jochen Otten. Ze is burgemeester van de jonge, moderne, maar ook vaak verguiste stad Almere. Ze spreekt net zo makkelijk voor hoogwaardigheidsbekleders... als dat ze Tina Turner zingt. Ze is een zelfmeetvrouw, liberaal in hart en nieren... en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mijn gast van vandaag, Annemarie Joritsma. Welkom. Bezoekt u uh, wel eens een school in uw gemeente of in andere gemeenten? Oh, ik ben er vanmorgen toevallig nog op een Kijk, geweest. Die... En hoe was het met onderhoud? Het zag er prima uit. Echt waar? Ja, prachtige nieuwe school. Ik heb hem acht jaar geleden zelf geopend. Het is blijkbaar een uitzondering, want uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs... blijkt dat er voor zeven miljard maar liefst aan achterstallig onderhoud in schoolgebouwen is. Terwijl gemeenten geld krijgen om die scholen te onderhouden. Nou, zo zit het niet helemaal. Oh. Uh, wij krijgen uh, geld om scholen te bouwen... Uh, maar het geld voor onderhoud wordt voor een flink deel gewoon op dit moment doorgesluist naar de scholen toe. En vanaf 1 januari 2015 gaan zelfs hele budgetten naar de scholen zelf toe. En nog erger, het Rijk heeft besloten om uh, in totaal zo rond, ik dacht, 256 miljoen... te bezuinigen op de onderwijshuisvesting. Dus dat wordt alleen maar de erger. De ja. En dat nou, ja en nee, want dat geld is geen echte bezuiniging. Dat geld gaat dadelijk rechtstreeks naar de scholen. Maar dan is het niet meer geoormerkt voor het gebouw. Dus dan kan het ook zijn dat men daar heel andere dingen in het onderwijs mee wil. Maar dan is het toch echt wel de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Ja, nou die achterstand is, is heel groot. Hè, want dat zeggen de schoolleiders. Er is voor ja. 7 miljard aan achterstallig onderhoud. Ik zou bijna zeggen, uw eigen staatssecretaris Dekker... die zegt, uh, uh, gemeenten laten die scholen verslomzen. Want die krijgen er anderhalf miljard per jaar voor. Nou, het vervelende is dat, dat dat beeld wordt elke keer gecreëerd. Um, en ik kan u zeggen dat de meeste gemeenten... veel meer geld uitgeven aan de schoolgebouwen... dan wat ze van het Rijk krijgen. Een aantal gemeenten deden... Uh, we hadden wat minder nodig. Maar dat was soms in gemeenten waar krimp was. Bijvoorbeeld uh, doordat ze minder leerlingen hebben. En dan sluit je schoolgebouw. Ja, die schoolgebouwen ook niet. Op, nee. Dan is er dus geen probleem. Maar hoe kan het dat de voorzitter van de Nederlandse gemeente en de minister zo haaks op elkaar staan over iets wat, wat je toch feitelijk zo na zou moeten kijken? Nou, het is de staatssecretaris hoor. Neem me niet kwalijk. Ja. Uh, maar, maar, niet maar dan nog. Ja, het is gewoon niet waar. En ik vind dat dat is lastig is. Het is heel makkelijk om het bij een ander neer te leggen. Uh, ik denk zelf eerlijk gezegd dat ook de scholen zichzelf aan moeten kijken. Uh, ik vind dat de meeste gemeenten uh, uh, goed met hun budgetten omgaan. Ik kan niet ontkennen dat er ook gemeenten zijn... waar te weinig geïnvesteerd wordt. Uh, maar daar zal dan de gemeenteraad, zou ik zeggen... Uh, de, de, het college op zijn vestje moeten spugen... dan wel zelf andere prioriteiten moeten stellen. Het blijft nog even Zwarte Piet. Ja, dat vind ik vervelend. Want het vervelende is dat de scholen het nu heel erg... bij de overheid neerleggen. Terwijl voor een heel flink deel de, de scholen heel wel zelf... ook de aanvragen moeten doen. Uh, en als ze die geweigerd krijgen, ja, dan hebben ze een probleem. Maar dat is meestal niet zo. Goed. The cat we laten het hier, want de schoolleiding zit hier niet. Uh, we gaan nee, zo direct doorpraten uh, over de zorg, over u zelf. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat Susanne Matthijs over u heeft geschreven, dat het ze googelde op uw naam. Oh jee. Anne-Marie, mag ik je feliciteren? Gefeliciteerd. Je bent al meer dan tien jaar burgemeester van Almere. Go, girl! De heren voor jou hielden het niet zo lang uit. Wat is je geheim? Drank? Een goede therapeut? Met een een gevoel voor humor en een korreltje zout. Heeft de molenaarsdochter aan haar loopbaan gebouwd. En aan een illegale waterpomp. In haar almeerse tuin. Als ze die ooit aanzet, ligt heel Flevoland in puin. Anne-Marie Joritsma. Gaat niemand in de koude kleren het lijkt dan ook alsof ze weg wil, eerst die pomp zonder vergunning, maar ze overleeft de motie, dan lekt dat ze naar Amsterdam wil. Dat wil Amsterdam niet, maar Almere vergeeft daar een commotie. Shit, wat een weg, hoe komt ze hier nou ooit weer weg? Trekt al het onkruid uit haar tuin, want anders wordt ze gek. Onkruid, Eureka, Jorrit is spindingrijk. Nu is haar masterplan het bouwen van een Aso-wijk. Veel extra baantjes heeft ze, ook bij het VNG. En het is duidelijk, ze hoopt snel te verkassen... Eerst moet ze zorg, zonder extra centen, decentraliseren. Tip, laat die ASO's dan al meer ze billen wassen. En als zelfs dat niet werkt, zet, dan die waterpomp maar aan. Heel Flevoland zakt in het IJsselmeer. Bye bye. Zes gemeentes minder, dus dat scheelt weer een hoop geld. Win win, dan zijn er ook geen ASO's meer, nee. En daarna Utrecht, die zoekt een nieuwe kandidaat. Beter dan Alijt ben je al snel. Joviaan de burger, mama Joritsma. Stak in Almere. Voorlopig nog wel. Suzanne Mathessen. Ik zag er even neerschudden tijdens het lied. Ja. Er waren een aantal dingen die niet klopten. Nou, een paar. <laughs> Laat ik het beperkt houden. Eén, uh, ik uh, ga nooit meer uit Almere weg. Uh, nooit dus dat, meer? Nee, echt niet. Als inwoner? Als, als inwoner burgemeester? zeker niet. Uh, en als burgemeester moet ik op enig moment verdwijnen. Dus dat gaat vanzelf. Over twee jaar, toch? Nee hoor, ik mag nog tot mijn 70ste. Ja, ja maar ik bedoel, dan loopt u tweede termijn af. Ja, maar dat zegt natuurlijk verder niet. Dus u gaat door? Nou, als het even kan. Als Almere het wil... En ik het wil. Wij horen, uh, want dinsdag wordt dat geloof ik bekend. Dus niet Annemarie Jorrit, maar wordt burgemeester van Utrecht. Nee, ik ben er één krant gebeld met de vraag of ik gesolliciteerd had. Want uh, daar zijn ze altijd... Ik solliciteer geloof ik op elke functie als ik het uh, yeah. goed hoor. Maar uh, ik heb... Alleen maar hoeven zeggen dat ik niet wenste te verhuizen. En dan ben je gauw klaar. Oké, okay, dus, dus ja, Almere zelf moet het ook nog even willen. Maar als het er nu ligt, dan bent u voorlopig daar uh, burgemeester. Ja. Uh, toch nog even die pomp waarover gezongen werd. Is het natuurlijk een oud verhaal. U heeft u bij het bouwen van uw huidige woning ooit een pomp aangelegd, nou, door... even. Ik ja? heb niks aangelegd en ik heb niks aangevraagd. Maar mijn echtgenoot was verantwoordelijk voor de bouw. Uh, en aangezien. En ik ben ook nog niet in gemeenschap van goede getrouwd. Maar desalniettemin is wel mijn man. Toch wel. Uh, en uh, ja, bij het bouwen is niet door ons overigens, maar ook door de gemeente een fout gemaakt ja. door ons toe te staan dat we iets deden... wat na de hand van de provincie niet mocht. Nee, precies. U heeft daar niks geheimzinnigs over gedaan. Nee, Die want u... wij, hebben ook niks, wij voelen ons ook totaal niet schuldig. Nee, maar, maar wat mij fascineert, dat, daar zit dus een pomp... He? Dat... Nee, het is oh, weg al lang hoor. Het is weg? Zit... Ja, het heeft slechts oh. anderhalve ton gekost. Een jaar salaris. En daarna eh, zitten wij met een verwarming die minder efficiënt is. Maar verder is het ja, prima. Ja, want je had je huis ermee kunnen verwarmen. En het was beter voor het milieu geweest. Ja, natuurlijk. Maar waarom mag, mag zo'n punt dan. Dat uit... moet u mij niet vragen. Geen idee. Daar dit... moet u voor naar de provincie. Is dit uh, de groene kro paarse krokodil, zeg maar? Nou, of... ik vind van wel. Maar ik, ja, het lastige is, je kan er zo weinig over zeggen. Want een burgemeester zit wat dat betreft altijd in een lastig parket. Ik kan uh, slecht, zoals iedere burger, doorprocederen... Uh, met een overheid waar je vervolgens ook zaken mee ja, moet doen. Dus wel? dat doen we niet. Nee, maar het is ook niet zo dat stel dat die pomp was gebleven... en u had hem aangezet, dat inderdaad Flevoland in, in het einde... Geen meer... enkel risico. Geen enkel risico. Nee. En toch moest hij weg. Ja, want het was nou één keer verboden. Hm. Oké, okay. nou, dan is dat weer even helder. Uh, de zorg. ASO's, die billen wassen, werd er gezongen van ja. de ouderen. Ja, die ASO's die zijn ook een soort eigen leven gaan leiden. Ja, maar u gaat zo'n ASO-werkje nee, beginnen. Helemaal hè? Niet. Niet? Nee, helemaal niet. Wat ik gezegd heb. Uh, de, ik had begrotingsvergaderingen. Dus de eerste ronde over de begroting. En toen kwam, uh, ik denk, de PVV-fractie met een vraag over... wat doet u aan woonoverlast? Nou, toen heb ik verteld wat wij daar allemaal aan doen. Uh, zijn, en maar dat ik geconcludeerd heb dat we ongelooflijk veel doen met buurt, buurtpreventie, buurtbemiddeling. Uh, eerst proberen natuurlijk mensen gewoon zelf met elkaar in gesprek uh, te krijgen. De politie erop af, enorme dossiers. En wat ik dan heel vaak zie, dat is dat aan het eind van de rit de mensen die de overlast ervaren gaan verhuizen. Ja, en dat is ik vind dat wereld. de wereld op zijn kop. Ja. En ik heb dus toen gezegd: van ja, ik vind dat er eigenlijk ergens. Een paar woningen zouden moeten zijn, die overigens in een aantal gemeenten ook zijn. Uh, en waar wij al eerder naar gekeken hebben, toen konden we gewoon de goede plek niet vinden. En misschien gaat dat nu ook wel weer niet lukken. Waar maar die het is aso's heel kunnen. Ja, waar je op een iets wat meer geïsoleerde plek uh, weinig overlast kunt, maar dan kunt klopt het bezorgen. Toch? Nee, maar ja, een dorp heb ik al gehoord. Een wijk, heb ik al gehoord. Dat nou ja, gaat goed, misschien een paar over woningen. Drie, wo drie woningen of ja, zo. Maar ze hoeven niet te billen van te Hier in Amsterdam wassen. heb je dus overigens ook hoor. Ja, en ik een geloof een ook dat die meer ASO's zijn dan bij ons. Dus wat dat betreft. Ik vroeg het eigenlijk naar alleen van de zorg. En de zorg die mensen hebben dat ze misschien door uh, mensen die dus overlast veroorzaken... geholpen moeten worden, maar daar is geen sprake van. Even voor de helderheid. Uh, ik nog... geloof niet dat ik die suggestie ooit gewekt. heb. Nee, maar het is okay. wel zo toch dat met het overdragen van heel veel zorgtaken... van de landelijke overheid naar gemeenten... inwoners, ook van uw gemeente, meer zelf zullen moeten gaan doen. Nou ja, er zijn natuurlijk eigenlijk twee dingen aan de hand. Het ene is dat het kabinet heel fors moet bezuinigen. Uh, en op de zorg dus ook fors bezuinigt. Uh, tegelijkertijd waren wij al langer in gesprek met de Rijksoverheid. Of met name het sociale domein. En dan hebben we het over de jeugdzorg. Die nu nog deels bij de gemeente zat en deels bij de provincie zat. Uh, we hebben het over delen van de AWBZ. En die hebben dan heel erg nauw relatie met wat wij via de wet maatschappelijke ondersteuning al doen. Namelijk allerlei zaken in de sfeer van de verzorging thuis. Langdurige zorg voor ja. ouderen gehandicapten. Maar dan thuiszorg ja. met name, dan niet verpleging. Dat doen wij nog niet. Um, uh, en uh, de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Zeg maar uh, de wetwerk en bijstand doen we al. Uh, maar de sociale werkvoorziening deden, doen wij nog niet. Dat is nu nog via het loopt dat ja. voor een flink deel. Um, en om al die zaken... Welk, en en, en nou, overal moet er bezuinigd worden. En daar, op al die budgetten is ook fors bezuinigd. En wij zijn in gesprek geweest, kunnen we nou niet slimmer deze zaken organiseren. Want nu is het heel erg langs al die verschillende kolommen georganiseerd. En we hebben allerlei voorzieningen. Waar het is, we strepen gewoon af... als u dat, dat of dat heeft... dan heeft u recht op dat, dat of dat. En we kijken totaal niet of het echt iets is voor die nee, mensen. Dat klinkt allemaal met al die mag regelingen. Ik, mag ik een ja, voorbeeld dat noemen? graag. Nou, um, um, um, ik had vanmorgen toevallig een, een heel groot congres... in mijn gemeente wat over dit onderwerp ging. Daar hadden ze een mooi voorbeeld. Dat ging over een, een mevrouw die is uh, uh, alleenstaande moeder. Uh, heeft drie kinderen. Eén kind is gehandicapt. Uh, zij is verpleegster. En ze wil eigenlijk best een flink deel van de verpleegtaken doen. Maar heeft dan een probleem met haar huishouden. Nou, op dit moment krijgt ze voor haar kind AWBZ verpleging. En dan kan je niet daar iets anders mee doen. Dus eh, wij zeggen van als, het, als je het nou handig toe te gaan met die mevrouw in gesprek, te zeggen wat heeft u nou nodig? En waarschijnlijk heeft die mevrouw een beetje huishoudelijke hulp nodig en misschien af en toe oppas ook als ze moet werken. Eh, maar de verpleging kan ze heel wel zelf doen, want daar is ze namelijk buitengewoon goed in geschoold. Nou, dat levert volgens mij voor die mevrouw heel veel voordelen op en dat levert voor, waarschijnlijk voor de overheid een aantal besparingen maatwerk. op. Maatwerk. Ja, je moet naar maatwerk toe en ik vind het heel raar. Ja, mijn oude moeder die had een scootmobiel in de garage staan. En die heeft het eerste half jaar... dat ze in verzorging dan nog een beetje gebruikt. En daarna heeft hij er drie jaar gestaan. Waarom? Omdat ze er recht op had. Ja, zo was ze dan wel. ik heb ook recht ook dus? Ja, tuurlijk. Ja. Die kost. Dat, dat soort dingen. Wij doen rare dingen. We hebben een soort aanbod. En uh, ja, als u toevallig in het vakje past... mag u het hebben. En dan past u er niet in. Dan, dan gaat het feest niet door. In het nieuwe systeem moet iemand gaan bepalen... hoe, het, hoe die zorg er wel aan het gaat zien. Ja. Hè? Dat is een soort... Uh... Ja, wij noemen dat het keukentafelgesprek. Ik vind dat in eerlijk gezegd een beetje een ongelukkige... Uh, uitdrukking, maar goed, zo, zo heet het nou een keer in het jargon, yeah. zal ik maar zeggen. Wat je daar doet, wat je begint te doen, is als mensen iets nodig hebben, is rond de tafel met die mensen zelf, want uiteindelijk zijn zij het waar het over gaat. Yeah. Zullen we daar eens mee beginnen? Met hun familie. Uh, dan wel met hun goede vrienden. Uh, Zoekers in de omgeving. En, en dan ga je met die mensen praten. Wat kunt u zelf? Want heel vaak willen mensen en kunnen ze ook nog een heleboel zelf. Ja. Uh, wat kan uw omgeving doen? Uh, he, wat wil uw omgeving doen? Nou, we dat ook niet, uh, we gaan niet zeggen van u moet dit of u moet dat. In oh het ja, u, wel... u deze week zat een voorbeeld van zo'n keukentafelgesprek. Uh, Laten we even naar een stukje luisteren. Er kwam iemand ja. dus langs bij een oudere uh, mevrouw die zorg nodig had. De afgelopen jaren is er een beetje een uh, claimgericht uh, uh, aanbod geweest... aan nee. voorzieningen, dus bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, wat u volgens mij heeft. Ja. En dat willen men eigenlijk uh, meer richting eigen participatie en eigen kracht. Meer richting zelfredzaamheid. Dus er moet eigenlijk een soort van cultuuromslag komen. Er is natuurlijk ook al hulp bij het huishouden momenteel. Kijk, als u zegt van ik, ik kan het ook oplossen op een andere manier... van binnen mijn eigen netwerk, binnen, met, met behulp van de buren... Uh, dan zou dat hartstikke mooi zijn natuurlijk. Ik weet niet of u daar wel eens over na heeft gedacht. Nou, nee, dat doe ik liever niet. En wat is de reden dat u dat liever niet ja, doet? Ja, dat weet ik niet. Dan ben ik te afhankelijk van de buur zei die mevrouw dus even los van de formele uitleg, de claimcultuur waar sprake is van is. Maar die mevrouw zei: Ik wil niet afhankelijk zijn van mijn nee. buren. Kan ik me nou zoveel bij voorstellen? Ja, daar kan ik me ook van alles bij voorstellen. Maar ik ken ook de voorbeelden waarbij mensen hun hele leven lang huishoudelijke hulp hebben gehad die ze zelf betaalden. En op het moment dat ze de recht op kregen, vanwege het feit dat ze minder behoeftig werden, eh, het dan plotseling door de overheid gefinancierd krijgen? Dat is ook raar. Eh, ik, ik, ik hoorde Gernie Verbeten op de televisie zeggen haar eigen moeder. Daar kwam ze op enig moment op bezoek. En toen zei de moeder: Nam nou ramen we zijn nog nooit zo schoon geweest als nu. Nee, maar ik kan, ik kan me heel goed voorstellen... dat er voldoende mogelijkheden zijn... Als voorbeelden die u dus, net Ja, maar opnoemde, er zijn hè? dus... heel veel slimmere combinaties. Absoluut. Maar wat, Tegelijkertijd wat nou, ja? moeten we ook eerlijk zijn... maar dat moeten niet ja. wij alleen zijn... maar dat moet vooral het rijk zijn. Men bezuinigt. Men ja. bezuinigt heel fors. Maar en toch dan even, betekent in de, in het dat voorbeeld. mensen meer zelf moeten gaan doen. Exact. Als, ja. als deze mevrouw die zegt... ik wil niet afhankelijk zijn ja. van mijn buren, wat dan? Nou ja, dan zijn er weer twee mogelijkheden. kun je het ook nog zelf financieren... Zijn er nee, dat kan ze niet. Daarom vraagt ze die hulp. Nou, dat is dus niet waar. Op dit moment kijken we daar helemaal niet naar. Of stel, mensen stel iets zelf ze kan het financiele. niet betalen en ze wil niet afhankelijk nou, zijn van de buren. Ja, als dat niet kan, dan krijgt ze gewoon hulp als dat nodig is. Want het is waarschijnlijk altijd nog goedkoper... dan wanneer je zo iemand opneemt in een verpleeghuis. En als ze wel familie en buren heeft, maar die zeggen... ja, wij willen gewoon niet... Ja, nou ja, dat, dat is dus precies het spannende wat er gebeurt. Wij merken dat dat helemaal niet zo gaat. Wij doen namelijk op dit moment allerlei proeven al. Hè, want we, we moeten ons voorbereiden. Alhoewel jammer genoeg nog steeds niet duidelijk is... wat we precies gedecentraliseerd krijgen. Dat is wel heel lastig hoor. Maar alle gemeenten zijn al lang bezig in allerlei proeftuinen... dit soort gesprekken ja. te voeren. En, en wij merk merken dan? gewoon dat mensen eigenlijk veel, te, eh, veel tevredener zijn dan daarvoor. Uh, het, het lastige is natuurlijk altijd de groep die al iets heeft. Uh, en waar je mogelijk veranderingen nee, maar, in moet aanbrengen. Maar, maar mijn vraag was... Wat nou nou, als die mensen er wel zijn, buren en familie... maar die zeggen, ja. we willen niet. Ja, nou ja, dan, heb je een, dan, dan moet je daar met elkaar het gesprek over aangaan. Maar we gaan niet alles weer vastleggen in regeltjes... waar iedereen maar recht op dus heeft. Je zegt, je moet dat niet verplichten, die man zorg. Nee, maar ook niet vastleggen dat iemand dan dus altijd recht op alles heeft. Want dat is niet zo. Uh, dat kan ook niet meer, want als dat wel zo was... dan hoeven wij dan al deze inspanningen niet te verrichten. Ik vindt ook, behalve uh, dat de omgeving zou moeten helpen... dat je ook om financiële bijdragen kunt vragen hè, van die omgeving? Dat zou kunnen, ja. Dat Ook zou. voor de kinderen bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Kijk, ja, ik, ik, ik moet eerlijk bekennen... als dat gesprek ooit met mij gevoerd was... Toen, over mijn moeder had ik dat ook vrolijk gedaan. Ja, maar als, ze mij is, is, is, gevraagd, als ze mij hadden gevraagd... nou, oh, overigens had ze het zelf uit of haar het AOW al ook nog kunnen betalen. betalen. Nee, maar het is toch heel raar dat mijn arme moeder... die uh, alleen AOW had en verder geen spaarcenten meer... Aan het, toen ze doodging, spaarcenten had. Omdat ze ja, lang niet alles wat ze had hoefde te betalen... voor de verzorging die ze kreeg. Ja, dan denk ik, dat is raar. Want aan de ene kant maat, van, financiert dan de maatschappij uh, haar verzorging. En aan de andere kant kreeg ik... Terwijl ik dat totaal niet om gevraagd heeft. Het restant van haar AOW wat overbleef. omdat ze dat niet nodig had in het verzorgingshuis. Ja, dan vind ik dat de wereld toch een beetje op zijn kop gemaakt ja. is. En, en, en dat kan natuurlijk dus, maar niet. Maar dan, dan wordt er gereageerd van. ja, maar dan gaat u als gemeente inkomenspolitiek bedrijven. Dus mensen met spaargeld moeten het zelf betalen. Mm. Mensen die het niet hebben, die krijgen ja, het dat, toch Ja, dat wordt altijd onmiddellijk gezegd. Ja. Maar zo is het. Kijk, als je, als je alles gelijk wil, wil trekken. dan moet je vooral rijksregelingen maken. Dan maken we het weer heel duur. En dan heeft uiteindelijk degene die het, het meest nodig heeft, het mensen aanspraak. Want zo gaat het dan natuurlijk. Als je iedereen gelijk wilt behandelen, dan, gaat het, dan, dan betekent dat per saldo, dan aan het eind van de rit, het weer een aanbodverhaal wordt. En dus juist om het voor iedereen beschikbaar te houden, zegt u, laat de mensen het kunnen betalen de of meebetalen. Ja, en, en, en, uh, en dat kan natuurlijk. Kijk, als iemand nog een, verzorgend, een partner te verzorgen heeft, dan is dat ingewikkelder dan wanneer iemand ja. alleenstaand is. Nou ja, het is nou, ook als... ingewikkelder. Kijk, als je zelf ja. geld hebt, is het logisch. Maar als je, als je het van kinderen gaat vragen, ja. die misschien wel niks met hun ouders te maken willen. Nou ja, maar dan dan zal dat ook niet gebeuren. Je kunt het niet eisen van die kinderen. Maar ik kan mij ook heel veel voorstellen dat er heel veel zeggen... die zeggen, waarom niet eigenlijk? Maar dan is het toch zo, als het geen eis is... Alle kinderen die dat willen, hulp geven of meebetalen, dit, misschien die, ga je wel die helemaal doen dat toch Maar misschien ga je wel helemaal niet meer naar de gemeente dan toe. Misschien, misschien zou het ook zo kunnen zijn... Kijk, wij doen nu, we doen nu net of al die mensen in die keukentafelgesprekken gaan zitten. Ik ken heel veel mensen die nu al nooit naar de gemeente nou, of dus, naar dus de awb gaan. gaan. Dus dan de gaat u niks gaan. extra's winnen, want dat nou, gebeurt ik denk al. Het wel, ik denk het wel, omdat we nu hebben het zo geregeld... dat je gewoon altijd recht op van alles hebt. Ik, ik zei het toch al, maar ik had best een scootmobiel voor mijn moeder willen kopen. Het kan goedkoper en beter, zegt Ja, ik denk het wel. Ja. Het is... Er is een andere zorg. Die leeft onder andere bij Kim Putters. Hij is baas van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij is bang dat die zogenaamde mantelzorg vooral bij vrouwen terecht komt. Luister maar. Oh. Kim Putters die, uh, la, laat het even afweten. Uh, nou ja, ik, ik zal proberen ja. het even simpel. Ja, ik, ik kan me daarvan alles Want bij op dit ogenblik is het al zo dat die mantelzorg ja. in hoofdzaak door vrouwen gedaan uh, wordt. Vrouwen zitten veel in de zorg. Uh, hij zegt: ja, als je meer gaat vragen van de omgeving, zal je zien. Vrouwen moeten het meer gaan doen. Terwijl we tegelijkertijd willen dat die vrouwen ook meer gaan werken. Dus dat ja. botst met elkaar. Ja, ik denk dat die daar op zich gelijk is, Dat we daar ook op moeten letten. Maar hoe kun je dat als gemeente nou, voorkomen? Daar is vo nou, als gemeente kan je daar helemaal niks aan doen. Dat is volgens mij een maatschappelijk probleem. En dat heeft veel meer te maken met gelijke rechten. En gelijk gebruik van mannen en vrouwen. Ja, maar het is wel de, de, de, maar, maar, de thuiscoach dat, he? in het keukentafelgesprek ja? van de gemeente. Die, die dit moet gaan regelen, toch? Ja, maar, de, maar nu gaan we dat helemaal op, op, zeg maar op het emancipatieprobleem. Ja, de, vanwege, nu gaan we de volgende... Voor is geen onbelangrijk onderwerp. Ja ik, ja, ik vind het een heel belangrijk onderwerp, maar niet in dit, in dit verhaal. Niet. Ik vind het in generiek een probleem. Okay. Ik vind dat mannen gewoon veel meer zorgtaken moeten vervullen. Uh, overigens, uh, wij overleven ze nog steeds. Bij vrouwen. En ja, dat betekent dus ook dat wij meestal er alleen nog maar zijn. Tegen die tijd. Ja, eh, een enkeling uitgezonderd. Ik zie nog een enkele gezonde man hier op de tribune zitten. Dus dat gaat heel nou, goed. Valt best mee. Nee, maar ik, als ik bij, bij 60-jarige huwelijken kom. Dat zijn grote uitzonderingen. Want in de meeste gevallen zijn die vrouwen dan al lang weduwe. Ja, maar goed, u zegt dat het nu een, een minder groot probleem. Dan gewoon de vraag. Kunnen het ik voor vind iedereen beschikbaar je, ik houden? Ik vind dat we er ook op moeten letten. Natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat, alleen, dat vrouwen overbelast raken. Door dit soort zaken. Dat kan gewoon niet. Maar ik vind ook dat het Rijk ook eerlijk moet zijn... dat bij de decentralisaties... dat het niet alleen over decentralisaties gaat... maar dat het ook over hele forse bezuinigingen gaat. En dat zal betekenen dat gewoon niet alles meer kan. Ja, maakt u zich ook proberen, zorgen over. En dan proberen wij ja. met de middelen, beperkte middelen die we, we krijgen... het zo goed mogelijk te doen. Precies. En dan denk ik dat we kansen hebben om, als we het slim doen het ook goed te blijven doen. Ja, ja dat, dat denkt u tegelijkertijd. Bleek ook weer eh, onder andere op het VNG-congres. Maak dus er zorgen. Zeker. Want er wordt eh, weliswaar... Eh, het kan met minder geld, maar niet zoveel minder... als dat het nu nou, lijkt te gaan uitpakken, toch? Dat, dat is waar. En wat ik nog veel zorgelijker vind... is dat het lijkt alsof eh, er delen... toch weer in, eh, op de oude manier wordt verdeeld, worden verdeeld. Maar de kortingen die op ons worden toegepast... even groot blijven. En mijn stelling is... Als wij minder beleidsvrijheid Er zijn krijgen, allerlei maatregelen, ja. die heeft de regering ja, weer ingetrokken, ingetrokken. Maar die bezuinigingen houden ze uh, wel in geboekt. Dingen, ik begrijp dat er dus nu discussie over, over meer door de zorgverzekeraar gedaan moet gaan worden. Maar dat betekent dat het budget daar dus ook blijft. Dat betekent dat de kortingen bij de gemeente over een veel kleinere groep verdeeld moeten worden. Ja, en, dan wordt het, en wij zeggen, hoe kleiner de groep wordt uh, waarvoor we iets kunnen doen... hoe hoger het budget moet zijn, want hoe minder wij ook efficiënt kunnen werken. Wij, wij, wij kunnen juist efficiënt werken als we... Zeg maar van mensen die met allerlei regelingen te maken hebben... kunnen zorgen dat we maatwerk gaan maken. Maar als wij maar één regelingetje krijgen... dan kunnen wij niks maken. Je wil veel doen. beleidsvrijheid. Misschien is het ook heel verstandig om, zoals Plasterk wil... gewoon geen kleine gemeentes meer, want die kunnen dat helemaal niet aan. Nou, wat we zien is dat gemeenten inmiddels heel intensief samenwerken voor dit terrein. Uh, kijk, uh, ik zeg altijd, het simpele jeugdzorgwerk bijvoorbeeld... dat kunnen individuele gemeenten heel goed doen. Maar als het gecompliceerder wordt, dan moeten we het samen doen. En je ziet dat in de samenwerkingsverbanden op zich ook goed gaan. Ik wens u daar heel veel sterkte bij. En, uh, voorlopig de eerst komende jaren begrijpen wij dus blijft u in Almere. Uh, heel veel plezier en succes daar. En dank voor en dit en gesprek. En woning is er heel prettig, kan ik u melden. Annemarie Jorritzmaar. Vandaag gaan we debatteren over de vraag of de nieuwe mestwet voor plofkoeien zorgt. Tot zo. Averon. Zondag in de Perstribune. Govert van Brakel in gesprek met RTL-weervrouw Helga van Meur, over haar stormmachtige carrière. Zowel presenteren als metoloog zijn zijn eigenlijk verschillende vakgebieden. Ik verzin mij weer praatje te plekken. Scheidsrechter Dick Joel vertelt over de gedragsregels op het voetbalveld... en zijn belevenissen bij de Afrikaanse nepstam de Kamara's. Ik had wel eens een gewoon Manninga kunnen worden... misschien bij een voor 5 minuten, maar 18 dagen, nou, nee hoor. En Dick Nanninga, de voormalig voetballer die een aantal maanden in coma lag... en daar onlangs uit ontwaakt.